De Duitse autoriteiten hebben de eerste 25 kunstwerken... uit de omstreden collectie van handelaar Cornelius Goerlit op internet gezet. Zodat rechtmatige eigenaren zich snel kunnen melden. In de woning van Goerlit in München zijn zo'n 1400 kunstwerken gevonden. Waaronder schilderijen van Picasso, Matisse en Otto Dix. Van 590 daarvan moet worden onderzocht of het om roofkunst gaat. Kunstwerken die door de nazi's zijn afgenomen van Joodse eigenaren.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 side.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 主持人<音樂> www.zfmzandvoort.nl mm, Yeah. I yeah, yeah. yeah. hate. Miss you want Just like me, yeah Will the shame when I start? I've sure never of a God before, but I know He must exist. You created this. I was in here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love.